Thank you. In naam van het Olympisch Comité, de koninklijke familie als mede de voltallige regering, kondig ik bij deze een onaangekondigde inspectie aan van het onderhaven gesticht, luid en duidelijk. De baliemedewerker kon zijn lachen niet inhouden, maar schreef de patiënt bij op de lijst op het plakkerige blad. De twee begeleiders konden er niet echt om lachen, behoorlijk stuk na 48 uur zonder slaap met deze persoon met wie ze nu net van het station kwamen. Eén stop eerder was hij zo door het lint gegaan dat ze hem met behulp van een conducteur en de spoorwegpolitie in een dwangbuis hadden moeten stoppen. En daarin was hij door dit dorp geleid en zo kwamen ze nu bij de inrichting aan. zag er niet goed uit. Hij droeg het zeildoekending met de lange split van achter over zijn kapotte eigen kleren, de gekruiste armen voor de borst in de lange mouwen, die samengeknoopt waren op zijn rug. Tien nachten niet geslapen en zijn ogen branden in zijn strakke gezicht, een trek rondom de mondhoek en zweterig haar op het voorhoofd plakkend rest, maar met een duidelijke missie, deent hij door het kantoortje. De kastjes met de formulieren en de met plastic bekleden stoelen scannend. En af en toe een snelle blik op zijn begeleiders. Zet maar op de afdeling, rechts. I know, I know, Wessel. Het is niet mijn eerste keer. Verleden jaar waren wij hier nog. Hebben we hier inspectie gedaan? Ik weet alles. Jullie houden mij niet voor de gek. Al dus cliënt. een man van middelbare leeftijd, met een gemiddeld IQ. En hij draaide zich onder de deur en in de veiligheid al keurig voor de overhoed. Snel en zeker, het hoofd geheven, holde hij de hoek om het kantoor uit, psychosis intern. De begeleiding kon een alles bijhouden. Van de vijand met gewonde handen. De portier liet de deur openzwaaien, en het hele gezelschap stapte zo de afdeling op.